Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er is nog steeds grote onduidelijkheid over de incidenten met geldtransporten in Zuid-Holland. Vanmiddag werd in Leidendorp een geldwagen beroofd die voor een bank stond. Twee overvallers dreigden medewerkers in die wagen met een wapen... en vluchtten daarna met onbekende buit een parkeergarage in. Een grootscheepse zoekactie van de politie leverde niets op. Vanochtend verdween veel geld uit een geldwagen in Ridderkerk. Ook die wagen stond voor een bank. Toen medewerkers van het bedrijf de bank uitkwamen... zagen ze dat de deur van de wagen open stond... En de chauffeur was verdwenen. Mogelijk zit hij in het complot. Maar het kan ook zijn dat hij is ontvoerd, zegt de politie. Ook de politie van Ridderkerk heeft vergeefs gezocht naar mogelijke daders en de chauffeur. Het OM verdenkt een bedrijf in Geldermalsen van internationale omkoping. Het bedrijf zou steekpenningen hebben betaald aan een consultant van de Wereldbank en aan ambtenaren in Oost-Timor. Doel was het binnenslepen van overheidsopdrachten in Oost-Timor, die deels werden gefinancierd met geld van de Wereldbank. Bij het bedrijf in Geldermalsen, bij de directeur en bij een manager, zijn administratie en computers in beslag genomen. De Wereldbank-consultant is samen met zijn vrouw, met een vrouw gearresteerd in Londen. In het aardbevingsgebied in het zuidoosten van Turkije is getroffen door een zware naschok die al een kracht van 5,4 op de schaal van Richter. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het reddings- en bergingswerk wordt bemoeilijkt door regen en kou. Het officiële dodental is naar boven bijgesteld tot 432.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 Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit is een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A13, daar wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Ippenburg en Kleinpolderplein. En in Brabant wordt gecontroleerd langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Nou, dat vind ik fantastisch. En je kwam even goed. Ik kwam even goed altijd, maar goed. Maar dan ging je betalen. Ja. En dat ga je dan de komende uh, keren tot het einde van het seizoen ga je dat niet doen. Nou, dat lijkt me fantastisch. En zeker na afloop van die de bitterballen weer over de tafel rollen, ja. dan, hè, dat is toch en, altijd en fantastisch. Dit is toch ook onze manier om, uh, uh, dat praat ik even voor mezelf, om je zeer te bedanken voor uh, de kans die je ons geven om hier te komen vertellen wat we doen.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 En verder zou ik willen zeggen, niet te veel praten, veel muziek. Dankjewel Hans. Piet, bedankt je... Pieter, bedankt voor je. bedankt voor je woorden. En, uh...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 gezellig en lol gemaakt. Louis is een benaderd uh, violist. En hij heeft sinds kort, nou sinds kort, sinds, nou, ik geloof, een jaar. heeft hij een band. En die heet Papalucci e Amis. En uh, ze hebben een CD gemaakt. En uh, hij zegt: Hans, jij krijgt er een, want jij zal hem vast wel draaien. in, mijn, in je jazzprogramma. Niet wetende dus dat ik ermee zou stoppen. Maar ik heb hem meegenomen. En luistert nu naar. Papalucci ei E. Hey, hey, amis met Bossa Nova Dorado.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 to be where you are how far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 ik zou zeggen, blijf je lekker naar onze programma's luisteren vandaag, want die zijn echt de moeite waard. Alhoewel het best mooi weer is zonder erop uit te trekken. Maar één ding is zeker, volgende week op zondag tussen 10 en 12 opnieuw, zie je hem jaars. Tot dan, luisteraars.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 hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry, I wanna die, it's not unusual to go out, I any time, but when I see you out and about it's such a crime, if you should ever wanna be loved by anyone.